2 uur. Dit is Radio 1, met Elspeth Rutteke en Thijs van den Brink. En dit is de dag straks Marianne Vos, die won in 2012 alles wat er te winnen viel. En één prijs ontbrak nog, de Ronde van Vlaanderen, maar die won ze dit weekend. Wat heb je dan nog te wensen? En Freek de Jonge vindt een interview slechts een toneelstukje, maar gelukkig wil hij vanmiddag bij ons komen toneelspelen en zingen. En nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Steeds meer scholen staan onder verscherpt toezicht vanwege financiële problemen. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Het aantal scholen onder toezicht is gestegen van 12, een half jaar geleden, tot 26 nu. Vakbond de AOP maakt zich daarover zorgen omdat de financiële problemen ten koste kunnen gaan van de onderwijskwaliteit. Ze zouden sommige scholen ervoor kiezen om geld te besparen door oude lesmethodes te blijven gebruiken. De bond ziet twee oorzaken van de financiële problemen. Het kabinet zegt steeds dat ze niet op het onderwijs bezuinigen, maar het gebeurt wel. Want de aantal stijging van kosten die een schoolbestuur moet maken worden niet uh, volledig doorberekend door het ministerie. En de andere is dat, met name in het basisonderwijs, wij constateren dat niet uh, alle schoolbesturen in staat zijn om die grote verantwoordelijkheid van financieel beheer goed uit te voeren. Door de problemen dreigen sommige scholen failliet te gaan, zoals een stichting met vijf protestantse basisscholen in Leiderdorp. De werkloosheid in de Eurolanden staat nog steeds op recordhoogte. In februari zat gemiddeld 12 procent van de beroepsbevolking zonder werk... net zoveel als in januari. Het is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro in 2002. De werkloosheid is het laagst in Oostenrijk, 4,8 Nederland staat met 6,2 op de vierde plaats. De meeste werklozen zijn er in Spanje en Griekenland. Daar zit meer dan een kwart van de beroepsbevolking zonder baan. Door een brand in een islamitische school in Birma zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Volgens de lokale autoriteiten waren alle slachtoffers jongens van 12 jaar. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door oververhitting in een generator. De jongens sliepen in de slaapzaal van de school in Rangoon, de grootste stad van het land. Door spanningen tussen boeddhisten en moslims in Birma waren de kamers van de 75 leerlingen afgesloten. Ze konden pas ontsnappen nadat de politie de deur had opengebroken. Annegrien Steenhuizen wordt de nieuwe presentator van het NOS-achtuurjournaal. Ze volgt Sascha de Boer op, die begin vorige maand aankondigde... na tien jaar te stoppen. De 35-jarige Steenhuizen wil proberen vooral zichzelf te blijven. Sascha is Sascha en ik ben ik. Dus ik, uh, ik doe het op mijn manier. En die zal niet wezenlijk anders zijn dan hoe ik tot nu toe presenteer. En wat ik, wel, wat ik het enige grappige vind, is dat zij, uh, toen zij tien jaar geleden begon... Uh, bij het Achtuurjournaal, was ze even oud als ik en dan hadden we ongeveer dezelfde jaren journalistieke ervaring. Dat is wel een, een grappig toeval. Anochine Steenhuizen begon in 2009 als presentatrice bij de NOS, eerst bij NOS op 3, later maakte ze de overstap naar het journaal. Ze zal het 8 uur journaal vanaf 13 mei afwisselend met Rob Trip presenteren. Het weer zonnig en droog bij een temperatuur van een graad of negen. Morgen eerst volop zon, later bewolkt en het blijft wel droog. Nu door naar de ANWB voor de verkeersinformatie John Bakker. Met een korte file na een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden, twee kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat Marianne Vos op haar 25ste al met haar memoires komt. Is het dan nu al tijd om de balans op te maken, Marianne? Nou, uh, het is geen echte autobiografie in, uh, in grote chronologische volgorde hoor. Maar ik vond het wel tijd uh, ja, voor een mooi verhaal in een boek. Dit is ook de dag dat topkok Ron Blauw zijn hart volgt en dat hem dat twee Michelin-sterren kost. Ach, dat neemt je op de koop toe. Het is vandaag ook Wereldautisme-dag en daarom neemt Vic Meijer ons mee naar de ontdekking van autisme. En na drieën ook een debat over de vraag of autisme eigenlijk te genezen is. Heeft u een vraag voor Marianne Vos, Topkok Ronblauw of Freek de jongen, Ga dan naar onze website. Dit is dag.nu, onze Facebookpagina, of reageer op Twitter met de hashtag DIDD. Marianne Vos op weg naar de wereldtitel. Marianne Vos... De dit de kijken. is natuurlijk het scenario. en je eentje op de Koubergen vandoorgaan. Voor eigen publiek. Ja, dit is afgetekend. Oh. afgetekend. is dit mooi. Ja. Ja, nou goed, de laatste kilometer die deed pijn, de kop, Maar ja, toen, euh, toen wist ik wel dat hij binnen was. Dus dat is wel echt genieten. Daar is ze de Nederlandse vallen achter armen gaan in de lucht. Zo over de streep komen. En daar gaat ze op de finish af. Alsof ze een kampioenschap wint. De vos is de bos. Voor de tweede keer in de carrière Wereldkampioen. Een diepe buiging op de streep voor Marianne Vos. Was dit de perfecte race? Ja, veel beter kon het vandaag niet, denk ik niet. Ja, van harte gefeliciteerd, Marianne. Nog uh, twee prijzen hè, dit weekend die je toevoegde aan deze toch al indrukwekkende lijst. Ja, na 2012 uh, leek er weinig meer te wensen over. Maar dit weekend uh, ja, heb ik Ronde van twee Vlaanderen. overwinningen mooi kunnen toevoegen. Ja, ja, de Ronde van Vlaanderen. En wat had, heb je gisteren gehaald? Uh, ik heb in nieuw een wedstrijd gereden Oké, okay, dus je dacht, ach, nou ja... Eenmaal een fiets, altijd een fiets. Kan je alle disciplines wel aan. Zometeen om drie uur presenteer je de biografie op de troon. Uh, de fietsmaller wielenkoningin als ondertitel. Hoezo? Nou ja, dat is een uitspraak fietsen als een malle die, uh, die ik vaak doe, blijkbaar. En uh, zo opvallend dat het uh, als ondertitel is gebruikt. Ik... Uh, ik hou gewoon ontzettend van fietsen. En als ik op een of andere manier in vorm raak, dan, ja, dan wordt het fietsen als een malle. Ja, dan ben je niet meer te houden. Koningin vond ik wel grappig om te lezen, want in het boek staat ook... dat je, toen je net begon, heel erg verlegen was. Ja. En ja, ook zo, en eigenlijk... ver, ja, zo verlegen dat ze je ooit op een feestje vergaten mee te nemen. Hoe ging dat? Nou, dat was... Uh, <laughs> en dat, dat staat heel mooi beschreven in het boek. Dat was na mijn wereldtitel uh, Op de Weg... En uh, ik was dus wereldkampioen geworden. En de rest van mijn ploeggenoten die gingen een feestje vieren in, uh, in de stad, in Salzburg. En uh, nou ja, de wereldkampioen die, uh, bleef achter in het hotel. Ja, want de ene dacht dat je bij hun in de auto zat. En de andere auto dacht... Dat, en, en vervolgens stond jij daar gewoon op die stoep. Ja, nou ja, verlegen meisje dat uh, niet zo opviel in die tijd. Maar nu noem je jezelf koningin. Wat is er veranderd? Nou, ik noem mezelf... Uh, geen koningin en het is ook een klein beetje een uh, knipoog uh, naar de troon. De troon als het houten zitbankje uh, die gemeente Aalburg voor mij uh, heeft laten zetten. Dus dat is mijn troon, toch het nuchtere Brabantse. Maar uh, met, de afgelopen, met de overwinningen van het afgelopen seizoen ja, is dat toch wel een, uh, een kleine troon. Want is het een autobiografie of heeft iemand anders het voor je geschreven? Iemand anders heeft het geschreven. Rick Poldink heeft mij de afgelopen winter gevolgd. En hij heeft reportages geschreven over de gebeurtenissen en de activiteiten die ik deed. En daarin terugkijkend op 2012, de successen daarin en hoe ik tot die successen ben gekomen. Ja. Dat het toch niet altijd alleen maar makkelijk gaat natuurlijk. En van dat lezen werd ik al moe. Je hebt zo'n ongelooflijk vol leven. <lacht> dat sta, laat staan dat je het uit moet voeren. Nog even naar die aandacht, Want hoe heb je dat geleerd? Want je, komt uit een, je hebt een bescheiden achtergrond, helemaal niet heel erg gewend om op de voorgrond te treden. Zeker niet als kind. Maar dat wordt nu wel van je verwacht. Hoe, hoe heb je dat geleerd? Ja, aldoende leert men. Hè. De, de, zo gaat dat. Uh, in het begin had ik daar echt wel moeite mee. Ik hield gewoon van fietsen en uh, alle rompslomp en dingen die erbij kwamen kijken. Ja, daar zat ik eigenlijk niet eens op te wachten. En op het moment uh, ja, dat je daar dan in terecht komt. Als je wereldkampioen wordt op je 18 in het veld rijden. Dan komt er toch ineens een hoop op je af. En uh, moet je daarmee leren omgaan. Uh, nou ja, eerst vond ik dat is echt niet, uh, niet echt leuk en uh, Een paar jaar later kan ik daar best wel van genieten. Is het juist een hele leuke balans tussen de activiteit... en, en de andere uh, gebeurtenissen daaromheen... en de ontspanning die ik daarin kan vinden. Ja, want als ik het nu lees, dan heb je er nu ook echt lol in... om naar gala's toe te gaan of zalen toe te spreken en dat soort dingen. Die vinden het ook echt leuk. Nou, afgelopen winter heb ik inderdaad uh, behoorlijk wat gedaan. Heel hectisch geweest. Ik heb... Uh, ja, naast het fietsen, want ik blijf natuurlijk topsporter en dat vind ik een heel mooi leven. Maar ook wat, uh, nou ja, bijvoorbeeld galas of sponsordingen gedaan. En daar kan ik nu ook echt van genieten. En het is juist heel leuk om te kunnen delen uh, hoe mooi sport is. Ja, want dat kan je daar wel kwijt. En je ouders die zeggen in het boek, er zijn drie dingen belangrijk voor jou. Dat is fietsen, winnen en een waardig mens zijn. Ja. Mooi en kom. eigenlijk het liefst uh, nee, andersom. Het liefst andersom. Maar and ik vroeg me af, waardig mensen zijn winnen, fietsen... of andere fietsen winnen. Gaat het, knelt dat wel eens? Um, nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Alleen is fietsen en topsport soms wel eens e egoïstisch. En uh, ja, probeer je daar uh, een beetje een juiste balans in te vinden. Want als je te veel in de tunnel leeft... en te veel op jezelf... Uh, um, met jezelf bezig bent, dan kan dat wel eens uh, botsen. Ja, wat, wat, wat merk je dan als dat gebeurt? Nou, je sociale leven schiet erbij je in. Je vindt jezelf uh, heel belangrijk. En buiten topsport is dan uh, niks meer belangrijk. Nou, dat is het dus wel. Uh, behalve op het moment dat ik uh, onder de laatste, of de laatste kilometer in ga, dan is er voor mij even niks belangrijker dan, uh. Uh, dan de streep. Maar ik vind het wel uh, daarbuiten wel belangrijk om toch uh, verder te kijken dan alleen het fietsen. Ja, want ik las geloof ik gisteren nog een interview met Lars Bomen. Die zei van, ja, in de peloton, ja, dan moet je soms een eikel zijn. En dan moet je soms even dingen doen die eigenlijk niet zo netjes zijn. Nou, dat is niet helemaal waar. Je moet natuurlijk... Wringen de uh, ander aan de kant duwen om op de goede plek te zitten. Je moet jezelf niet aan de kant laten duwen, maar je hoeft niet per se te duwen om... Uh, Jouw plek te vinden. En uh, ik denk dat het uh, belangrijk is hoe je daar zelf in staat. En ja dan krijg je dat respect ook wel terug. En natuurlijk, het, het is uh, keiharde topsport. Maar de sportiviteit is voor mij belangrijker dan, nog, uh, dan het winnen. En ik win heel graag. Nou, dat hebben we gezien. inderdaad Waarom vind je het belangrijk om te zeggen: uh, waardig mens zijn, dat is het allerbelangrijkste? Dat staat eigenlijk nog voor fietsen en winnen. Nou, ik vond. Het mooi om, uh, om dat in een boek juist te kunnen zeggen. Want als topsporter dan word je vaak alleen maar gezien... als je nou ja, in, de, in de wedstrijden zit of als je juist over de streep komt. Maar het, om juist te kunnen vertellen wat er nog meer bij komt kijken... dat je topsporter 24-7 bent. Maar dat het dus niet alleen maar draait om winnen... maar ook gewoon uh, om het leven. En het plezier en enthousiasme wat, je, wat het mij geeft... Een, een, een, Juist ook uh, wat ik daarmee hopelijk naar anderen kan overbrengen. En dit boek moet daarmee ook een klein beetje inspireren en motiveren. Ja. Je laat in het boek ook heel openhartig zien dat het echt niet altijd makkelijk is om uh, topsport te bedrijven zoals jij dat doet. Je bent heel openhartig over periode waarin je heel veel afviel vorig jaar en bijna tegen anorexia aan. Waarom heb je dat zo openhartig verteld? Um... Ja, dat was best lastig. Wil je dat vertellen? Uh, aan de ene kant niet, want je houdt het liefst allemaal een beetje voor je. Aan de andere kant is het juist wel een verhaal wat, waaruit blijkt uh, dat het dus niet allemaal vanzelf gaat en dat het uh, soms topsport best wel eens door kan slaan in een soort obsessie. Uh, gelukkig uh, wist ik dat op de juiste manier om te buigen met de juiste mensen om me heen die me daar uh, heel hard bij hebben geholpen. En dat geeft dus aan dat het uh, onder druk presteren soms best wel eens lastig is en ik wou ook laten, laten weten dat het dus niet hoeft om te presteren. Dat je vooral op jezelf moet letten. Want dat je lekker in je uh, vel zit, belangrijker is dan uh, lichter zijn. Of dan harder trainen. Ja, wat, wat merkte je bij jezelf? Dat je alleen nog maar obsessief met afvallen bezig was? Of wat, wat, wat, wat gebeurde er met je? Nou, harder trainen... Um, en inderdaad, uh, nou ja, nog lichter. Maar vooral, gewoon altijd maar doorgaan. Zelf mijn grenzen opzoeken en er overheen gaan. En nooit uh, eens op de rem trappen als ik me niet goed voelde. Nou. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, trapte mijn lichaam vanzelf uh, wel op de rem. Maar als je lang gefietst hebt, dan heb je honger, is mijn ervaring. De, besloot je dan bewust toch niet te eten? Nou, dat, dat niet zozeer. Als je, ik had gewoon wel... Uh, mijn, mijn drie gewone maaltijden, eigenlijk net zo. Maar dat is een beetje weinig als je de hele dag op de fiets zit. Ja, nou dat was het dus ook. Ik, uh, ik ben heel veel meer gaan, gaan trainen. omdat die Olympische Spelen zo belangrijk waren. En daar ben ik echt uh, een klein beetje in doorgeslagen. Dus het verbruik was gewoon hoger dan de intake. En dan uh, ga je afval. En waar merkte je dat aan op een gegeven moment? Nou, ik herstelde niet meer. En dat was eigenlijk t, uh, het moment. Zolang ik nog goed presteerde, dan is het moeilijk om. Uh, ja, om voor jezelf een verandering aan te brengen, want de resultaten zijn er nog steeds. En waarom zou je iets veranderen als je, nou ja, maar was er jouw... niemand in je omgeving die zei: Marianne, die wordt wel heel erg dun. Uh, nou, eigenlijk niet echt, want uh, en dat is ook zo mooi om dat het te, te kunnen vertellen, ook in het boek. Uh, want ja, iedereen denkt: ja, Marianne Vos, uh, hele goede wielrenster, misschien was werelds beste wielrenster. Wat moeten wij die nou nog vertellen? Dus mensen durfden uh, niet tegen jou te zeggen dat ze vonden dat je er heel slecht uitzag of zo of, of nee, vragen nee. te stellen? Nee. Had je gewild dat ze dat deden? Ja, nou ja, goed, achteraf uh, had ik daar misschien niet eens naar geluisterd. Want nee. ik ben ook ontzettend eigenwijs. Oh ja? maar, het, uh, <laughs> maar het mag. Uh, ja, zulke dingen moet je eigenlijk wel gewoon uh, verteld worden. Ja. Maar je ouders het. dus ook niet? Um, nee. Nee. Mm. Nee, ja, wel misschien tussen Nees en Lippen door en ook wel. Maar wij, ja, we, we hebben een heel hecht gezin, maar uh, ja, hierin zijn we eigenlijk nooit echt open geweest. Want hoeveel woog je? Ja, uh, op een gegeven moment uh, ging ik uh, naar, de, de, naar de 50 kilo uh, gelukkig niet rond, want dat was uh, echt, uh, echt, echt niet normaal geweest. En dan was ik ook niet meer hersteld voor de Olympische Spelen. Maar, en wat moet ja, je wegen? Wat is je ideale gewicht? Nou, 55-56 kilo, dat is, uh, dat is nu uh, is het gewicht. Het. Ja. En dat is nog steeds uh, niet, niet erg zwaar natuurlijk. Nee. Wat, wat, wat mij interesseert is, je zit in een ploeg. De Nederlandse ploeg, de merkenploeg. Hoe reageren nou je collega's altijd dat jij voor iedere wedstrijd de topvrouw bent? Um, Geeft dat nou, wel eens moeilijkheden? Nou, eigenlijk niet echt. Um, als, als kopvrouw moet je natuurlijk uh, vaak de wedstrijden afmaken... En, uh, uh, dat geeft voor de ploeg ook heel veel, heel veel voldoening als je een plan hebt. En je kunt het uh, met z'n allen ten uitvoer brengen. En dat blijkt uiteindelijk ook succesvol te zijn. En ik ben uh, binnen de Rabobankploeg ploeg ook niet altijd de kopvrouw of de, degene die het uh, moet afmaken. Iedereen kan zijn eigen kansen gaan. En dat is een heel leuk spel, juist in het wielrennen. Wat echt een teamsport is. Dat je met z'n allen kunt uh, spelen. Ja, of bedoel jij van uh, zijn ze niet een beetje zat dat je altijd wint? Fick? Ja, bijvoorbeeld nou de ronde van Vlaanderen. Ik zag. Uh... Jij was één, Esther van Dijk was twee. Geeft dat nou pijnlijkere gezichten of niet? Uh, nou, Elle weet uh, wat ik ervoor doe. Dus die, die, die is natuurlijk ja, niet blij met haar tweede plaats. Of uh, die, die zou liever winnen. Maar uh, frustratie uh, geeft het, geloof ik, nog niet. En er is. Uh, ja. Het geeft haar juist volgens mij de motivatie uh, om er uh, nog meer of de volgende keer echt alles aan te doen om mij te verslaan. En ik ben te verslaan hoor. Dus uh, hoeven ze hoeven <lacht> zich geen zorgen te maken. En Victor komt wat bij. De, ik, ik spreek wel eens iemand in de damespeloton. En uh, Marjana gedraagt zich ook echt zoals ze nu vertelt, namelijk heel sympathiek. En uh, dat scheelt ook een hoop als andere meisjes naar je kijken. Volgens mij. Denk je niet? Dat denk ik wel, ja. ja. Freek, wat vind jij van Een uh, Geweldig. Geweldig ja. sport. Wat, wat mij vooral uh, fascineert, is dat je kan blijven. Uh, ...motiveren en vooral dat je dus dat je kan blijven concentreren. Concentratie is het belangrijkste. Ze heeft natuurlijk een enorm vertrouwen in zichzelf. En uh, discipline, nou ja, dat zijn mijn drie punten. En dan komt die concentratie. Ja, ik vind het verbazingwekkend dat je dat dus volhoudt. En uh, wat Vic dan ook zegt... Uh, kijk, je, je, ...ze is uh, waarschijnlijk gevoelig, dus je kijkt om je heen... ...en als je dan voelt dat iemand anders uh, eronder leidt dat jij wint... ...kan je je dat aantrekken, maar... Uh, ze gaat haar eigen weg. Ja, dat trek jij dus niet aan, Marjane. Nou, nee. Dat is natuurlijk nog net groot genoeg. Maar het is wel zo dat, ja, dat ik soms denk: van ja, is het vrouwenwielrennen bij, erbij gebaat als ik, uh, als ik zoveel win? Uh, maar goed, daarom wil ik me, mezelf gewoon altijd laten zien en uh, nooit mezelf wegsteken. En dan. Is het, ...komt het dus ook wel voor dat ik uh, gewoon verslagen word. Oh ja. Freek, jij gaat een nummer voor haar zingen. Zou je naar de microfoon willen lopen? Zeker. Dat geeft ons nog de tijd om aan Marianne te vragen... ...is het moeilijk om zo geconcentreerd en gefocust te blijven... ...als je al zoveel gewonnen hebt? Nou, je moet uh, nieuwe doelen blijven stellen. En nu was de Ronde van Vlaanderen was nog uh, absoluut een heel groot doel. Ja, maar die is uh, dus nou ook ja, weg nu. Dat is ook afgevinkt. En het volgende doel is nu mijn mountainbike-avontuur... ...waar ik me volledig in heb gestort. En dan heb je de eerste wedstrijd ook alweer gewonnen, toch? Nou, dat ging inderdaad verbazingwekkend goed. Uh, <laughs> maar ja, de, de, uh, maar toch. <laughs> er is nog wel veel werk aan de winkel en uh, nog heel veel uh, te verbeteren. Ja. Ik vraag ondertussen even of er een technicus naar binnen kan komen. Want Freek zit ontzettend... Uh, of gaat het goed? Jij blijft hangen. Wat ga je zingen, Freek? Uh, de, Voor dood, Marianne, hè? de dood of de gladiolen. In een verkorte versie. Ja, Tussen de kale rotsen hier hoor ik geen vogels fluiten. Er is geen schaduw meer, mijn bandjes plakken aan de weg. Een wolf of wie dan ook bijt mij in de kuiten. Mijn verzet breekt, maar dit niet op weg. Dan reist de vraag, waarom wil een mens zo lijden? Zich kwellen zonder glorie, blijven afzien? Moraal. Maar alles juicht in mij: er komen betere tijden. Als ik over de top ben, wacht maar tot ik daal. De top, een krant, een vriend, bidon, ik daal. So, do Straks, waarom heet het nieuwe CD van Freek de Jonge Zonde? Eerst praten we verder met Marianne Vos, die in 2012 alles won wat er te winnen viel. Ja, Marianne, die vraag van Freek, waarom willen mensen zich zo kwellen? Wat, wat, wat voor een antwoord geef jij daarop? Nou, heel mooi overigens. Maar uh, ja, waarom willen mensen zich zo kwellen? Omdat er uh, eer uh, voor terugkomt en een heleboel voldoening. En dat, uh, ja, die voldoening, daar, uh, kan een, dat kan een heleboel pijn. Uh, dat verzacht in ja. Ja, Hier was het dus even de vraag, zich kwellen zonder glorie? Hè? Ja, daar heeft mij al niet veel last van. Nee. nee, want die glorie komt wel. En wel of geen oh ja, Dit lied slaat ik meer op mijn carrière yeah, oh. dan oh. op haar. Yeah. Daar gaan we het straks over hebben. Maar janne, even over doping. Want daar komen we, ontkomen we ook niet aan als we met een wielrenner spreken. Vanmiddag om vijf uur zijn drie Nederlandse wielerploegen... die hun gezamenlijke onderzoeken naar doping presenteren. En er zitten maar twee oudrenners bij die hebben bekend. Ben je, ben je daar verbaasd over? Uh, nou goed, uh, dat, is, dat is voor mij uh, nieuws. Uh, want ik, ik weet wel dat het uh, onderzoek vandaag naar buiten komt. En uh, nou ja, ho hoeveel uh, daar uiteindelijk hebben bekend of niet hebben bekend, dat, uh, dat weet ik niet. Maar de NRC schrijft het vanmiddag de... en de namen die ze noemen, die, die waren al bekend. Dus er komen geen nieuwe namen bij. Nou. Oké, okay, nou goed, het is... Uh, ja, ben ik daar verbaasd over. De Nederlandse wielenploegen hebben denk ik een heel goede, goede stap gezet... om gewoon iedereen te ondervragen... Uh, want ja, als je nooit de vraag krijgt, waarom uh, zou je dan zelf ineens uh, naar buiten komen? Mm -hmm. En uh, ja, nu komt er gewoon een, een gezamenlijk uh, nou ja, statement naar buiten. Ik denk in ieder geval dat het goed is dat uh, het verleden een keer uh, helemaal doorgelicht wordt. En ik hoop dat er dan een, een nieuwe stap kan, uh, gezet kan gaan worden. En nou ja, dat uh, de wielersport uh, nou ja, in ieder geval door... Uh, door doping omgeven is geweest, dat is niet wel duidelijk. En dat het uh, een heel groot issue was in het peloton. Zelfs dat, uh, nou ja, dat het bijna gewoon leek dat iedereen gebruikte. Mm -hmm. dat, uh, daar zijn we nu ook wel achter. Heb je dat ooit gemerkt? Uh, nou ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Want in het vrouwenwielrennen is het nooit uh, zo aan de orde geweest. En zijn er wel individuele gevallen geweest... maar is het uh, zeker niet zo gestructureerd en uh, ja, zo groot geweest. Ja. Gelukkig ook. En ben je teleurgesteld dat... over die mannen? Want die ken je natuurlijk ook allemaal. Ja, ben ik teleurgesteld over. Nou ja, ik, uh, ik ben blij dat ik niet in die tijd in, uh, in dat peloton heb rondgefietst. Lijkt me ontzettend uh, frustrerend. Lijkt me ook ontzettend moeilijk om, de, om dan voor de keuze te komen te staan. Van ja, wel of uh, uh, ga, ik, uh, ga ik stoppen of, uh, of ga, ik, ga ik door en doe ik mee? Dus uh, ik ben ontzettend blij dat ik nu gewoon... Uh, al nou nu in het vrouwenpeloton rondrijden. Hm. Want je hebt zelf nooit voor die keuze gestaan. Want mensen zouden natuurlijk kunnen denken... ja, zij wint altijd alles, ze moet wel iets slikken. Krijg je die vraag wel eens? Uh, nou goed, nou, natuurlijk krijg ik nu die vraag wel eens. Maar uh, ik heb zelf inderdaad nooit voor die keuze gestaan. Ik ben van de junioren overgekomen naar de senioren en ik kon meteen goed meedoen. Ja, dan kom je ook helemaal niet in de verleiding. En ik zou ook echt totaal niet weten hoe het, uh, hoe het allemaal uh, ja, zou moeten werken... en hoe je, het, hoe je eraan zou moeten komen. Het schijnt heel ja. simpel te zijn allemaal. <laughs> nou ja, als je dat nu allemaal, inderdaad, ja. nu allemaal hoort... Dan, uh, dan schijnt dat allemaal niet zo heel moeilijk te zijn. Ja. Maar ja, nee. maar, dat maar, maar is wat natuurlijk het, verschrikkelijk. Uh, sorry. Wat, nou, wat zegt het over een mens dat als hij in een peloton zit... en hij weet, ik moet om bij de top te komen meedoen met de doping... om dan... Mee te doen met de doping en niet te zeggen: luister, dus ik doe hier niet en ik stap eruit. Dat zou de dopinggebruikers ook uh, afzonderen. En, en, en dus dan zou de sport zich op die manier ook schoonmaken. Want, dus het is dus precies de verkeerde keuze die je maakt door mee te doen. Nou ja, dat is het zeker. Maar het, het, het blijkt ook nu dat er gewoon met meer uh, openheid van zaken en met betere controles. en ook uh, dat de renners zich onderling bewust zijn. Want als we nu nog uh, als er nu nog veel gevallen krijgen, dan uh, gaat de wielersport kapot. Dat het wel schoner wordt. Alleen ja, in, het, in het verleden ja, was het dus blijkbaar gewoon onderdeel van de wielersport. Mm -hmm. En het is je leven dan natuurlijk ook. Hè? Ik wil helemaal niks goed praten. Maar dus of je stapt uit hetgeen wat jouw leven en jouw toekomst, wat je hoopt jouw toekomst uh, te zou zijn. En uh, ja, of je je stapt je stopt ermee en uh, je moet totaal iets nieuws op gaan bouwen. Het nou, ja, is toch de... al een grote keuze, zeg je? Ja. Nou ja, goed, uh, het, het Ja, het praat of. Nou ja, je hoeft niks goed te praten, want je hebt inderdaad gewoon nog steeds dezelfde keuze. En je kunt gewoon zeggen van ik doe hier helemaal niet aan mee en laat ze allemaal maar. Uh... Ja, laat ze allemaal maar lekker fietsen en ik ga hier niet in mee. Maar het is jouw passie, jouw liefde. Ik zou niet zomaar met wielrennen willen stoppen. Nou, dat is duidelijk, nee. dat dat, dat jouw passie is. <lacht> Nog even terug naar je boek, wat ook heel, heel erg opviel natuurlijk... is dat jou uh, wordt beschreven hoe belangrijk geloof in God voor jou is. Wordt in het boek beschreven ook. Uh, vertel eens wat, wat, je daar, wat, wat de inspiratie daar voor jou is. En met name als het gaat ook over dat waardig mens zijn waar je het eerder over had. Nou, het geeft mij zeker een bepaalde rust en hou vast. Want je kunt heel mooi relativeren hoe belangrijk wielrennen nou is. Want wat is er nu belangrijk aan uh, je wiel als eerste over een streepje duwen? Niet zo, uh, dat is niet echt uh, wezenlijk van belang voor de, voor de wereld of voor uh, de mensheid. Maar, de, maar dat zegt een vrouw die niet anders doet dan die, de, dat wiel voor, gewoon over die streep heen duwen. Ja, maar daarom geeft het juist, uh, haalt het voor mij een bepaalde druk wel weg... En, Natuurlijk uh, wil ik dan nog steeds uh, graag winnen. Maar uh, ja, dat het niet het allerbelangrijkste is uh, in het leven, dat, dat geeft voor mij wel uh, veel rust. En uh, juist, het, gewoon hoe ik als mens ben, dagelijks. En uh, dat ik daarin niet de uh, een of andere hork ben die uh, alleen maar met zichzelf bezig is en uh, egocentrisch probeert uh, de overwinningen aan een te reigen. Ja, dat. Dat is wel iets wat, uh, wat ik uit het geloof uh, probeer te halen. En uh, wat mij ook wel, uh, wel uh, ja eigenlijk de richting geeft. Ja, heb ik... ja, sorry, wat, een beetje voor wedstrijden eigenlijk? Nou, niet specifiek voor wedstrijden. Nee, de, de, nou ja, wel dat het... Uh, ik, ik, ik vraag wel of het goed mag gaan. En vooral dat, er, uh, dat het hele peloton overeind mag blijven. Wat uh, de laatste tijd ook bij de mannen niet, uh, niet altijd <lacht> gebeurt. Nee. En dus er zijn... Ik vraag wel of dat het allemaal ja. uh, veilig mag verlopen, maar niet, uh, ik bid niet voor de overwinning. En dank je wel voor de overwinning? Ja. Ah, dat is niet eerlijk. Ja, maar... zo. <laughs> niet om lang bidden voor wel verdanken. Dat je ze zelf weten, Thijs. Mag ja, dat is waar. Maar Jan, heb je dat van huis meegekregen, dat geloof? Ja, ja. ik ben ermee uh, mee opgevoed. En natuurlijk zijn mijn ouders heel belangrijk in, uh, nou ja, in, gewoon in mijn hele, hele leven en... Uh, ja, hoe je opgevoed wordt, dat is, uh, is natuurlijk ook wel belangrijk... hoe je in het leven staat, maar ook in mijn carrière. Ze hebben me altijd ondersteund en ze staan ook nog steeds volledig achter mij. En uh, dat komt ook wel in het boek naar voren, hoe belangrijk het gezin ja, daarin is. Want ze reizen met je mee, ze zorgen dat, dat je op tijd overal bent... zorgen voor je spullen, het, echt, he het hele gezin is inge ingeschakeld. Ja, nou ja, dat is eigenlijk zo gegroeid. Want als, als jong ja, moet, moet je toch uh, vervoerd worden. Maar ja, het is eigenlijk niet vanzelfsprekend. Toen vond ik het vanzelfsprekend dat ik zomaar overal naartoe werd gebracht. Dat er altijd uh, een, een fietsje was, dat het materiaal in orde was. En dat alle vrije weekenden en avonden opgingen aan het, uh, aan het wielrennen. Maar dat is natuurlijk niet van, vanzelfsprekend. En uh, ja, ik vind het heel mooi dat ik... Uh, ja, dat ik nu wat terug kan doen, in ieder geval door ze mee te laten genieten. Maar uh, nog steeds uh, zijn ze er altijd voor mij. Dus uh, het is over en weer uh, wel een beetje, uh, ja, wel een bijzondere uh, relatie geworden. Ja, een bijzondere samenwerking. Een hele uh, hechte familie in ieder geval. In 2016 krijgen we dan op drie disciplines goud van jou, denk je? Ah, nou. Dat denk ik niet, want een drie disciplines deelnemen dat wordt al heel lastig. Ik heb in 2008 in Peking ja, op, de, op de baan deelgenomen en op de weg. Vorig jaar heb ik me volledig gefocust op de, op de weg. Ik wilde absoluut nog Olympisch goud halen in Londen. Op de weg eh, voor Buckingham en langs. Nou, dat is gelukt. Ja. En dan is het zoeken naar een nieuwe uitdaging. En dat is het mountainbiken geworden. En mijn droom is om in uh, Rio ook op de mountainbike. Dus naast de weg ook op de mountainbike. Ja, dus in ieder geval twee dan. Twee disciplines goud. Nou ja, goud. Dat is het vo de volgende stap. Uh, ik heb in ieder geval mijn avontuur. Ben ik goed begonnen. Dus het geeft wel uh, nou, ja, vertrouwen en ook wel, uh, wel moed richting uh, Rio. Maar of dat het nou. Uh, echt uh, zo succesvol gaat zijn dat het ook uh, goud kan gaan worden. Dat weet ik nog niet. Maar ik ga er in ieder geval alles aan doen. Goed. Nou, wij geloven erin. Hartelijk dank dat je er was. En heel veel plezier bij jouw boekpresentatie zometeen uh, in Den bos. Hartelijk dank. Straks, topkop, uh, Ron Blauw volgt zijn hart en wil terug naar de basis. Hij is inmiddels binnengekomen. Hartelijk welkom. Wat er dan uit zijn pannen komt, dat gaan we straks proeven. En Freek de Jonge verklaart de journalistiek dood en begraven. Maar wilde gelukkig toch nog bij ons aanschuiven. Dit is Radio 1. Het is half drie, hier is Mark Visser met de hoofdpunten van het nieuws. Nederland gaat niet akkoord met een verhoging van de EU-begroting voor dit jaar met ruim 11 miljard euro. Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer dat de Europese Commissie eerst naar mogelijkheden moet zoeken... om op andere plaatsen in de begroting besparingen te vinden. Volgens Dijsselbloem heeft de Commissie daar geen enkele moeite voor gedaan. Volgens de onderwijsinspectie staan steeds meer scholen onder verscherpt toezicht vanwege financiële problemen... Een half jaar geleden stonden 12 scholen onder toezicht. Nu zijn dat er 26. Vakbond de AOB maakt zich zorgen omdat de financiële problemen ten koste kunnen gaan van de onderwijskwaliteit. In Birma zijn bij een brand in een basisschool 13 kinderen om het leven gekomen. Volgens de lokale autoriteiten waren alle slachtoffers jongens van 12. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door oververhitting in een generator. En Annegien Steenhuizen wordt de nieuwe presentator van het NOS 8 uur journaal. Ze volgt Sascha de Boer op, die begin vorige maand aankondigde na 10 jaar te stoppen. De 35-jarige Steenhuizen zal het 8 uur vanaf 13 mei afwisselend met Rob Trip presenteren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Voor de verkeersinformatie van de ANWB gaan we naar John Zahoka. Mille 4 op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat 2 kilometer na een ongeluk bij Muiden. En daar is de reis ook afgesloten. Radio 1, dit is de dag. Op Wereld Autisme Dag vragen we ons af of autisme eigenlijk te genezen is. Dat straks na drie jaar. hier aan tafel topkok Ron Blauw, historicus Vic Meijer en cabaretier Freek de Jonge. U kunt meedoen met de uitzending op onze Facebookpagina via Twitter met hashtag DDD. Of via de website ditistedag.nl. Ja, hier aan tafel zanger Vreek de Jonge. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het uh, was even geleden dat je een uh, zangalbum uh, had uitgebracht. Drie jaar volgens mij. Ja. Wat is leuker eigenlijk? Nou, als je ermee bezig bent... dan is er niets leukers dan met muzikanten aan een liedje werken. Wat maakt dat zo leuk? De gezamenlijkheid en ja, de, de magie van muziek. Het zoeken naar harmonie. En uh, het, uh, hoewel er natuurlijk bij mijn liedjes veel tekst is, maar uh, met de muzikanten gaat het om, om, uh, om, om de harmonie. En dan zijn woorden op zeker moment schieten tekort. Te woorden schieten tekort. En dan vind je elkaar in de, in de, in de muziek. Ja, dat is, dat is het wonder. Dat is een van de grote, grote. Dingen van de scheppingen. Ja, ja. Ik zie dan twee plaatjes voor me. De ene is dat jij thuis aan tafel zit te schrijven aan een nieuw cabaretstuk. En het andere is dat jij zit te muziceren met anderen om een nieuwe cd te maken. Dat laatste zeg jij zou ik verkiezen als ik tussen die twee moet kiezen? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nou, nou, ik zit ook niet... Ik zit, het, het is niet zo gescheiden als jij, als jij uh, misschien hoopt. Suggereert. Nee, <laughs> nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee ik zit uh, thuis achter de piano of, uh, of uh, met een gitaar op schoot. En uh, ja... Die dingen die gebeuren allemaal, je, je, je weet nooit precies wanneer nee, het ontstaat. Ja. Zonde is de titel. Ja. Van waar? Nou, we hebben in onze taal een, een, een mooi uh, fenomeen met, met zonde. Hè. In, in, uh, in, in Engels en Frans uh, is er is, is, is, is er geen dubbele betekenis. Maar in Nederland is zonde zowel jammer als stout. En nou is het, uh, doet zich het leuke voor dat op het moment dat je dus uh, gezondigd hebt ben je stout. Maar op het moment dat je niet gezondigd hebt is er vaak sprake van jammer. Dus in wezen... Hoezo is er dan sprake van nou, jammer? Nou uh, ja, het eerste couplet gaat over iemand die op de wallen staat en zich nogal verleid voelt door een mevrouw. Het geld brandt in zijn zak en hij kijkt om zich heen en dan besluit hij om het niet te doen. En we terugweg in de auto naar zijn vrouw terug, denkt hij toch, jammer. <laughs> ja. en, had hij het wel gedaan, was het zonde geweest. Dat, dat is het verhaal. En, ja. en dat is natuurlijk... Als we, nou even, we zitten toch bij de EO, als we nog even terug Je vouwt je handen, zie ik ga je gang. Nee? Zeker. <laughs> als we even terug gaan naar het begin van de Bijbel... als we in, in, in, de, in, de, in de hof van Eden staan... Uh, daar is de keuze uh, niet van de boom des levens eten. Hè. Dat is dan de enige restrictie die de heer uh, Adam en Eva oplegt. Ja, en, en dan uh, staat Adam daar in, in, in tweestrijd... en de slang weet van dat gevoel van jammer en zonde... heel goed gebruik te maken. Eva, hoor, was het, die als eerste had. Zeker, maar ja... Uh, fijn dat je me even kort <laughs> Ja, wie is hier nou, de dominee zoon? <laughs> Oh, allebei geloof ik. Allebei ja. Allebei, <laughs> ja. ja. Maar wat wil je ermee vertellen met dat woord zonde? Nou ja, ik wil eigenlijk daarmee aangeven dat achteraf alles zonde is. En, achteraf uh, is uh, alles zonde, maar dat uh, is wel uh, weer somber. Ja, maar goed. Kijk, het is de paradox des levens. Dus de mens, de mens is. Echt, die zitten in, in, een, in een dubio waar hij die, waar die, waar die niet uitkomt. Dus en dat, je zonde als je geen zonde doet. Ja, nou ja, dat precies. Oh. Zoiets. Dat is bijna filosofisch, Fik, wat je nou nee, doet. Nee, maar je, het, ik begrijp het volledig. Het is, ja. ook, het is ook heel filosofisch. Ja. ja, het is zonde als je het niet doet. En tegelijk als je het doet, is het zonde. In de andere betekenis. Ja. Ja. Ik vind het wel een mooie, mooie aanspreking. Ja. In het nummer uh, Moederschoot zing jij... Straks is mijn lijden voorbij en ben ik werkelijk vrij... zonder pijn, geen schuld of schaamte. Hoe zou dat zijn? Dat is bijna religieus. Ja, dat, of dat, misschien wel helemaal. Dat, dat preludeert op het leven na de dood, ja. ja want geloof je daarin? Uh, nou, ik heb eens een keer een hitter bij gehad. Ja, <laughs> ja in maar die toen zin geloof je erin. Toen, toen was het maar ik, ik geloof zeer sterk in leven na de dood. Dat wil zeggen, ik ben dood, maar het leven gaat gelukkig door. Ja, maar je hebt het hier over jouzelf. Kijk, zonder pijn, heel zonder heel, schuld heel, en zonder heel, schaamte. Het heel egoïstisch om te denken dat ook na je dood dat je er dan ook nog deel van moet uitmaken. Dat is dan. Behalve als je dat doet ter ere van een ander. Nou, dat denk, daar, daar, daar geloof ik dus niet in. Ik denk dat dood dood is. Ja. Ja. Maar, leven, maar, maar het leven gaat gelukkig door. Kinderen, kleinkinderen, de natuur. Ons. En, in, en in, die, in die zin blijf je dan ook zelf bestaan? Zeker. Ja. Zeker. Veel maatschappijkritische teksten ook. In het nummer Orde van de Dag komt het Koningshuis langs. Ja, de calamiteiten die zich de afgelopen zes, zeven jaar hebben voorgedaan. Ja, de schijnheiligheid regeert, zeg je in dat nummer. Ja, ooit zijn onze vorstin de leugerevierd. Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik heb het daar even over uh, een hoedje voor eenzame wolven. Hè. De, dat is het fenomeen lo Lonely wolf, uh, Lone Wolf. Waarin een individu zodanig door de maatschappij en alles uh, in het nauw gedreven is dat hij een, een, een, een uh, half automatisch of een vollautomatisch geveer pakt en een en een kleine opruiming op een school of een winkelcentrum houdt. Of een uh, vaccinelichtje? Nou ja, ik, ik doe hier ook mee even op Apeldoorn. Hmm. En, en, en deze mensen zijn in het, in het nauw gedreven naar mijn indruk... omdat ze in een puberstadium zitten... van het ontdekken van de schijnheiligheid van de maatschappij. En ook de sterke behoefte om die schijnheiligheid... in één klap op te lossen. Nog niet hun eigen schijnheiligheid onderkennend. En... Uh, ja, nou ja, dat, dat is een gevaarlijk fenomeen. En omdat het heel veel publiciteit krijgt... voelen steeds meer mensen zich geroepen... om op die manier van hun frustraties af te komen. Maar welke schijnheiligheid bedoel je dan precies? Is de koningin de, schijnheilig? Is het koningshuis schijnheilig? Nou ja, natuurlijk is dat koningshuis... naast dat het een, een, een, een, een prachtige, nauwelijks voor verbetering... vatbare oplossing is voor onze, voor onze s, uh, samenleving... is het natuurlijk een schijnheilige vertoning van heb ik jou daar? Je kunt het op geen enkele manier kun je dat rationeel onderbouwen. Maar misschien is het toch wel heel goed, ook al kan je het niet rationeel dat, onderbouwen. Dat, dat, dat heb ik in mijn inleiding ook gezegd, dat het waarschijnlijk heel goed is. Maar het is natuurlijk schijn, schijnheilig. Maar wat, maar wat dan? En we, we zetten de koning in een positie... die hij natuurlijk nooit, nooit als mens waar kan maken. En dat is al... Te veel op het voetstuk. Dat is al, dat is al schijnheilig. En we verwachten dingen van hem die hij die, die niet waar kan maken. En nou ja, de hele situatie rond zijn vrouw en, en, en haar vader... we hoeven het niet altijd op te rakelen... maar daar kunnen we toch ook spreken van een ongelofelijke schijnheiligheid. Ja. En... Uh, ja. Be ja, behalve als je zegt wat haar vader heeft gedaan, daar kan zij niks aan doen. Uh, nee, maar de manier waarop we ermee omgaan is onvoorstelbaar schijnheilig. Ja, maar leg het eens uit. Nou ja, er is op zeker moment iemand, uh, iemand naar Argentinië gegaan... om daar uh, een, een doofpot uh, te creëren. En uh, nou ja, dat was schijnheilig. Dat is gewoon schijnheilig. Je moet gewoon ervoor uitkomen. Luister eens, wat die vader gedaan heeft, deugt niet. Op grond daarvan is het onverstandig om met die mevrouw te trouwen... want het verleden zal altijd terugkeren. Uh, maar goed, als hij dat dan graag wil, we hebben ooit... Dus, dan, dus van... dan toch deze vrouw afrekenen op de dader van haar we vader? Hebben, ja, maar je, je zit hier niet in een situatie van een gewone slagersdochter... of slagerszoon die de slagerij voortzet. En met de, dat, dat, het is iemand die dus... Hè, dus de, de, de, onze aanstaande koningin is de kleindochter van een... Ja, kan dat? Vul maar in. Ja, dat ja. weten we niet zeker, maar nou, mogelijk we niet, van we, iemand die betrokken was bij het. Dat weten we niet zeker, dat maakt deel uit van de schijnheiligheid, we weten het. We weten het hartstikke zeker. Ik maar weet we het niet heel zeker. Er heeft, ook kort geleden heeft er iemand in de Volkskrant... Een, zijn beste vriend in een groot interview gezegd... natuurlijk wist hij ervan. Hmm. Dus uh, dat, is, dat leidt geen enkele twijfel. Nee. Dat leidt geen enkele twijfel. Nee. En dan, dan is het schijnheilig om dat te doen. Net zoals met die doping. Dat hebben we ook. Uh, dat is ook schijnheilig. Ja, maar wisten we ook niet, niet zeker? schijnheilig. Natuurlijk wisten we dat zeker. Ja? Dat wisten we op alle fronten zeker. Alle renners in het peloton wisten dat. Allemaal? Het. Ja? Natuurlijk wisten alle renners in het peloton. Dat oh, hoe, hoe kan, ja. kan Bogert anders denken: van... als ik kan niet winnen omdat ik geen doping gebruik. Dus hij weet het. Ja. Nou, en Marjane Vos? Marjan ik, dat dames wil rennen, dat schijnt iets anders te zijn. Ik, ik, ik, ik, ik weet het. Ze is helaas weg, anders kom je ja. nog vaak. Hoorde ik in dat nummer nou ook kritiek um, op de media? In welk nummer? In het nummer Orde van de Dag. Nou ja, uh, als, je, als, je, als je je zo aangesproken voelt, <laughs> moet je dat vooral eruit halen. Maar had jij het er niet in nou gestopt? ja, aan het eind, aan het, het laatste couplet is een, een, een talkshow item ja. en een column. Eerste grap, besmuikt, gelach, on, uh, zonder niet verwijzen gaan we over tot de Orde van de Dag. Ja. Dat bedoel, daar doelde ik op inderdaad. Nou ja, goed, kijk, alles wat er gebeurt aan calamiteiten... dat, dat uh, wordt even opgehoest in een talkshow... en dat heeft dan een week of uh, anderhalve week aandacht. Dan wordt er nog een, een flauwe grap over gemaakt door een cabaretier. En dan, dan, gaan, we, dan gaan we weer ja. over tot de orde van de Want dag. Want jij hebt uh, vorige week of een week ervoor ook een lezing gehouden... waarin je zei... de media raakten hun baken van de tweespaald kwijt... de gidsfunctie ging verloren, moralisme was uit den bozen. Je was al eerder je vertrouwen in God kwijt... en nu ook het vertrouwen in de media... Ik ben vertrouwen in God, heb ik nooit, ben ik nooit kwijtgeraakt. De mensheid. Ah, oh, wij met z'n allen. De mensheid heeft op zekere zeker moment uh, zijn conclusies getrokken... en gezegd, God is dood. Mijn volgende stap is nu dat ik beweer, de ratio is dood. Want nadat God dood was, dat, was een, uh, uh, dat kwam voort uit de verlichting... En het idee van, uh, ja, de, de mens is, is uh, superieur, dus dat, er kan nog niets boven. Dus toen was het, de ratio werd het belangrijkste. En ik heb gezegd, de, de media zijn de kerk van de ratio geworden. En we zijn nu in een tijd waarin de ratio al lang niet meer uh, zo dominant is als, uh, als, als ze was. De marketing heeft het gewoon overgenomen, ja? de leugen regeert. En, en, en daar zijn de media niet tegen opgewassen. Dus er moet een contra-reformatie komen. Kijk, en door wie? dat zijn teksten. Ja, bij de media. Ja. De media moeten zich eh, hervormen, hergroeperen. Moeten opnieuw zeggen: van ons doel is de ratio. Hoe gaan we dat aanpakken zodat we opgewassen zijn tegen de leugen van McDonald's. Tegen de leugen van, uh, nou ja, noem, noem maar op, uh, welke multinational ook. Maar kun je, kun je nog iets invullen? Op welk punt heeft de journalistiek verloren van een McDonald's? Nou ja, ze, de, de McDonald's heeft de macht. McDonald's als McDonald's beweert dat zijn product uh, deugt, dan kan, kunnen de media kunnen met rapporten komen. Kunnen, ik weet niet wie voor het voedsel halen ze redden. het niet tegen de in, twee. In de, de beeldvorming wint McDonald's ja, die strijd. Ja, omdat, omdat zij een budget van 50 miljoen uh, euro achter zich hebben en de media moeten doen met uh, met ja, maar uh, dat, vijf ton. Maar dat verandert niet. Nee, dat, geldt. Dat, dat verandert ook niet. Dus nee. je moet een, een, slimmere, een slimmere methode vinden om je, om je boodschap over te brengen... zodat die wel bij de mensen komt. Hoe lang vechten we al niet tegen het roken? Wat is dat voor een krankzinnige strijd die daar geleverd wordt? Waarom... Het gaat simpel om gezondheid voor mensen. Waarom kun je die boodschap niet overbrengen? Maar help ons dan eens. Want hoe moeten, wat moeten wij dan anders doen dan dat we nu doen? Ja, ik ben Ignatius de Loyola ja, niet. Ik, nee, bedoel, ik ik ben... Maar ik, wel Freek de jongen. Ja, met kritiek waar, op de media. Waar, en het moet ervoor. anders en dan wil ik weten hoe dan. Hoe het moet. Ja, hoe moet het anders? Nou, je moet ophouden met je zo ongelooflijk te focussen op het nieuws. Want ik heb nu, nu, nu zit ik hier, nu heb ik al drie keer gehoord... wie de nieuwe presentatrice van het Nationaal. journaal oh, Steenhuis, Juist. Dat is de vierde keer. En da daarvan denk ik... Ach, dat wil ik zo graag op zeker moment zien. Dat ik denk, hé, hey, een nieuwe uh, journaallezeres. Dat hoef je niet nu al te weten. Wie is dat? Nee. Okay, dus de krant, niet. Zowel, de, zowel de trouw als de volksland... hebben vandaag besteed een halve pagina... aan wie er kampioen van Nederland voetbal gaat worden. Onzin. Laat dat gebeuren. Het is wel spannend. Net als met ja. de pauze die krijgt 30, min, uh, 30 minuten journaal, wie wordt de nieuwe pauze? L laat het nou eens gebeuren. Waarom moet ja, maar, alles van tevoren... Ja, maar je, wij moeten het toch dan... naar jou toe brengen? Jij nee. moet toch weten? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar nee, hoe moet nee, het nee. anders tot je komen? Jullie moeten gaan nadenken over wat belangrijk is en welke boodschap je wilt We overkomen. We doen niet anders nee, dan dan, maar, nou, denk... Jij mag het nieuws van drie uur samenstellen. Redactie Redactie wij zullen je mee beginnen. Hij heeft natuurlijk wel gelijk. Nee, maar nog even één ding. Redactie, dat is dus het punt. Te alle tijden. En de redactie die nu gevoerd wordt is een, is een uh, hapsnap. Een beetje nou ja, zoals we het altijd gedaan hebben. Daar zit geen plan meer achter. Maar waar zou jij om drie uur het nieuws mee openen? Nou ja, ik, heb, ik zit hier nu. Ik heb, ik heb geen idee. Ik heb geen redactie. Nee. Ik zou beginnen met mijn nieuwe cd-zonder. <laughs> ja. Die ja, er kort al. uitkomt. En als de mensen die gehoord hebben, dan zal hun wereldbeeld gelijk veranderen. Zullen we dan nu maar gaan zingen? We Een heel beste. goed idee. Daar komt iets uit de actualiteit naar voren. Okay. En jij Allee. gaat weer die kant op. Kan Fik nog zeggen wat hij net wilde zeggen? Ja, Kijk, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Het is allemaal de, de, de, de waan van de dag. En niemand controleert ook de journalistiek. Dus het zou natuurlijk ook eens goed zijn... dat journalisten ook worden, worden, worden aangeslagen... op meer een beetje de diepte ingaan... Wat, wat, waar ik me over verbaasd heb de laatste weken... is bijvoorbeeld boeken als Gijp en, en Van der Meiden. De, en, en dat die dus enorm aandacht krijgen. En bijvoorbeeld een prachtig boek over de herontdekking... van de middeleeuwen van Peter Raas. Een weergeloos mooi boek, dat het nauwelijks aan de orde komt. Ja. Maar daar moeten journalistiek zich dan in okay. verdiepen. Dus ik begrijp het wel dat er ook iets meer ja, achtergrond in mag. Freek gaat zingen. <tieding>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 was op weg naar een vriend die uit de Balkan terugkwam, ieder mens kent weer andere zorgen. Hij ging, hij ging bij het leger, ik werd pacifist, verstreden elk voor een betere wereld. Ik werd door de jaren geducht demonstrant en hij in het leger een kerel.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 Die dit keer niet zo voor de hand lag. Een week of drie later hoorde ik dat mijn vriend zich van zijn leven beroofd had. En ik bad nog die dag voor het eerst in een moskee wat ik hem op die middag beloofd had. La la la, la la la. -la. Ik weet nog dat ik zei, ik geloof niet in God, maar hij gaf mij een simpele benen. Ik ging door de knieën, boog mijn kop naar de grond, stamelde stilletjes, vrede. Kom, vanavond, verhalen van de vrede. Bid, zing en gedenk in koor, want de strijd mag zijn gestreden. De woede woedt nog door. Kom verhalen van de vrede, zing, Bid en gedenk in koor, want de strijd mag zijn gestreden, de woede woedt nog door. Dankjewel, Fake. We gaan het hebben over eten. Ja, wie in een toprestaurant wilde eten, die komt terecht bij Ron Blauw... in zijn gelijknamig restaurant in Amsterdam. Tenminste, dat komt tot vorige week, Ron Blauw, want uh, het is dicht, hè? Ja, we zijn verbouwen. Ja, en uh, jullie hadden twee Michelin-sterren... Ja. maar die uh, verdwijnen met de verbouwing ook in de container... Nou ja, wij, wij stoppen ermee, dus die, die, die, dat houdt op. Romblauw Amsterdam is, uh, is uh, ten einde en we gaan een nieuw restaurant beginnen. Ja. Terwijl het toch heel veel moeite kost om zo'n Michelin-STR te krijgen. Dat levert meestal dit soort taferelen op. Het zal toch niet waar zijn, het zal toch niet waar zijn. Maar dit is wel heel bizar natuurlijk. Oké okay, jongens, proost, de gezondheid. Ja, we moeten nog even bekomen vandaag. Een super impact natuurlijk, bro, dat je er twee krijgt. Ja, super. Hartstikke je trots. Ja, hartstikke trots. Het is een beetje zoals Sven Kramer... die zegt tien minuten voor zijn Olympische race... nou, ik ga toch maar op de sloot achter mijn huis schaatsen. Is dat het gevoel? Ja, nou, het was gewoon het gevoel dat ik uh, van mezelf vond... Dat ik, dat ik te ver was doorgeschoten. En dat ik niet meer de honderd voldoening en de, en de lol erin had. En dat ik veel meer als ik in Parijs of in andere steden... At bij jongens die gewoon uh, lekker aan het koken waren. Dat ik daar dacht van, dit, dit wil ik ook weer. Hm. En uh, toen heb ik de beslissing genomen... Om dat weer te gaan doen. Ja, en wat, wat deed u dan in de keuken waarvan u nu denkt, nou, eh, had ik geen zin meer in? Nou ja, je, je zit in een soort roes of in een soort ja, een wereld waarin je denkt dat de gerechtjes er zo uit moeten zien... en dat dat er nog bij moet en, en, en dat je ook nog een chef bij je hebt... die gewoon zo lang bij je werkt waar je respect voor heeft... en die met ideeën komt en die zegt, nou, misschien moet dat erbij. En dat je, oké, okay, doen we. En, dat, maar... je, dat, je, dat ik te ver afging van wat ik eigenlijk op het bord wou hebben. En, uh, we, ja. Werden dat dan allemaal helemaal van die hele ingewikkelde gerechtjes... waar je dan op de kaart uh, vijf, vijf regels om te lezen wat er allemaal in zit? Was? Nou ja, je moet daaraan denken. Te veel gefreubel, zoals ik het, als ik het heel... Uh, gefreubel op het bord? Ja. ja. ja. ja. Maar je kwam ergens vandaan. Ja. Die passie voor koken was begonnen en het mondde dus uit in iets... Wat, wat, waarvan je dacht, nou nee, niet, dat wil ik niet meer. Nou ja, je begint als jongetje, 15 jaar, uh, uh, als kok. Wij braken ik en Sistermans. En dan is het echt ook Michelin, dan, dat, daar droom je van. En als, ja, dat was gewoon ook een sterrenzaak eten in Frankrijk... of een drie zaak in Parijs. Dat, dat was ultiem en dat, dat was je droom, mijn bedoel ja dan dan ben je 45 en dan heb je eigenlijk uh, heb je dat gehad en gehaald ja. en denk je ja is en dit, nu en is nu? het gewoon een midlife crisis ja, dat heb ik zo vaak oh gewoon. sorry nee, het is geen midlife crisis het is echt gewoon ja ik ik, ik wou gewoon iets anders ja, ja, ja. meer niet en, uh, Wel wanneer wanneer begon dat te knagen wat was het moment waarop je dacht nou sta ik weer in die keuken met die nou, vruchtselletjes uh, een, een jaar geleden eigenlijk dat ik dacht dat ik in Kopenhagen was bij een zaak en ik jee dit is zo. Nemo ja, nee, no oh nee, Noma, Noma, Noma, ja. Noma, Nemo, ja, Nemo is dat, is dat museum, oké. Okay. Uh, nee, nee, bij een andere, Geist in Kopenhagen, dat is ook een jongen die, die heel lang op, op, op topniveau heeft gewerkt en eigenlijk heeft gezegd, ik ga, die is de, rij, de wereld over gegaan en die, zei, die kwam terug en ik ga, die ging een zaak beginnen waar je gewoon 25 gerechtjes kon bestellen en wanneer en, uh, en hoe, dat maakt er niet uit en uh, lekker eten en drinken en, en zonder regels. Ja. En dat, toen dacht je van, ja. dat, dat wil ik misschien eigenlijk ook wel. Ja ik, vond het, ja, ik wou weer gewoon echt weer terug naar de basis. Maar is het dan moeilijk? Want dan heb je zo'n hele zaak... en er werken allemaal mensen en iedereen heeft een bepaalde verwachting... en de klanten misschien ook. En dan moet je gaan zeggen, ik stop ermee. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ook omdat dat is een hele emotionele beslissing. Ook naar je mensen toe, omdat er heel veel jongens bij je staan te werken... die voor die twee sterren ook staan te werken op hun cv en voor hun toekomst. En dan ga je zeggen, ja jongens, maar... Zometeen uh, stop ik ermee. Moet je, je met ontslaan of dat niet? Nee, er zijn mensen Iedereen weg. kan blijven. Iedereen kan blijven. En, maar daar uh, ben ik er heel open en eerlijk over geweest een maand of drie geleden. Dit gaat gebeuren. Als je, uh, ook tegen mijn toenmalige chef, waarvan ik wist dat hij dat niet die richting op wou. Toen nee. hoorde ik dat er, een, dat er bij de Bokkendoorners een, een, een functie vrij kwam. heb ik ook gezegd, luister, dit gaat gebeuren bij de Bokkendoorners. Ik denk dat dat voor jou is. Ja. Waren er ook mensen boos op je? Nee. Niemand, Eigenlijk niet. Niemand die zei bijna helemaal gek geworden? Nee, ja, je krijgt verhalen in, in de media en in de kranten... dat ik dat doe om, om het uh, anders... ben ik volgende maand failliet en iedereen... Ja, anders was je zijn sterren kwijtgeraakt en het is, uh, hij weet van tevoren... al dat, dat het hem niet gaat lukken, die twee sterren. Ja, onzin. Dat is niet waar. Nee. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ja, financieel, we zitten in een crisis. Ik kan beter een wat goedkoper restaurant hebben. Dan komen er misschien iets meer klanten. Nee, we draaien... Was dat geen overweging? Nee, we draaien goed. Okay. Het is niet gewoon, daar ben ik heel eerlijk en ook uh, altijd in de media, van, het is gewoon hard werken voor ons op topniveau. Ja. Het, is, het zijn andere tijden dan vijf, zes jaar geleden. Dus we moeten er veel meer voor doen. En er zit altijd in de week zit er een rotdag dat je de rest van de week daarvoor aan het werk bent. Ja. Maar je maar kon goed, er wel draaiende houden. Ja, we kunnen draaiende houden, maar... Ik, wil, ik vond ook dat we gewoon te ver zijn doorgeschoten... met de vijf, zes amuses en mensen... die gaan niet spontaan meer reserveren om even, even binnenlopen. Die denken, ja, dat is zo'n heel gedoe. Zitten we de hele avond. Terwijl die tijd is gewoon veranderd dat het allemaal sneller moet... en uh, mensen willen op kortere termijn beslissen. Ja. Ja. Zijn er hier mensen aan tafel die vaak bij sterrenrestaurants eten. Uh, eten? Twee track. keer in de week. <laughs> <laughs> Meneer de Jonge? <laughs> Samen dus het in keer. Nee, maar, maar, maar uh, hij, Ron heeft wel gelijk over, dat, de, over die presentatie... En er zijn er altijd nog mensen van onder de indruk, maar uh, als ik in een sterrenrestaurant ga eten, dan weet men wel dat ik het liefst een bord warm eten heb, en dan komen ze dat heel snel en gauw brengen. Dan <lacht> ja. gaan we je niet vertellen wat er allemaal in zit en zo. Rondblauw, nou, ja, ja. er staan hier wat gerechten op tafel. Ja. Dit, dit is wat in het nieuwe restaurant geserveerd is. Ja, dit is wat we gaan doen. Nou, vertel, wat, wat, wat, wat zien we hiervan? Uh, voor... We gaan werken op gewoon één service, Niet meer uh, uh, designers die komen met bordjes uit... Vreek uh, of... blijft zitten. En uh, ik heb drie gerechten gemaakt. Ik heb een maar deze zijn niet helemaal goed afgewassen. Hoort dat er ook bij? Ja. <lacht> Ruig, daarom. Nee, drie gerechtjes. Een tataar van uh, makreel met, uh, met een tapioca van, uh, van mirikswortel wasabi en sesam. Uh -huh. uh, we hebben hier een uh, knolselderij uh, in zoutkost gegaat op de barbecue voor uh, acht uur. Heel sappig, met uh, gerookte paling, bleekselderij en appel. En hier hebben we een uh, slade van uh, huisgerookte zalm met asperges en een gebakken ei. Dat ziet er heel lekker uit allemaal. Gaan jullie ja. nou eens even proeven? Daniel Lohuis, heb je ook ja. ergens zin in? Nou ja, ik ben wel... Een en, proef maar eens even. Ja, je weet toch dat hij een vakman is of niet? Qua, qua eten? Qua eten ook. Nee. Ja. Ja? Hij is een beroepskok. Echt waar? Is je dat niet? Nee, nee. Hey, sorry. Oh, ja, Jij de redactie, hè? Dan krijg je dat weer. <laughs> maar Daniel, wat vind je over zijn beslissing als beroepskop? Ik vind het fantastisch. Ja? Ja, want ik, ik, ik, ik vind... Kijk, een, een ware kunstenaar die, die schapt af en toe alles anders te boven. En begint overnieuw? Ja, dat doen, dat doen ze allemaal. En uh, je hele alles wat je opgebouwd hebt, verkreukelen en dan weer iets nieuws. Ik vind het een fantastisch idee. Okay. Maar Ron, ja. is het ook? word je niet af en toe wakker dat je denkt... oh, wat heb ik nou gedaan? Nee. Nee? nee, helemaal niet. Ik, echt, ik, ik merk aan mezelf dat ik kan niet wachten tot aanstaande donderdag dat, dat we open gaan en uh, dat dat geluid van het bestek en geroezemoes in de zaak. En het is echt een gekke huis qua reserveringen. Um maar ja, er zijn natuurlijk af en toe, denk ik wel... Ik heb ook afspraken gemaakt met, Bobbeten, met, met, met wat commerciële dingen... waarin dan in het contract staat van... ja, maar uh, moet wel een Michelinster... Nou uh, ah ja, ja. Ah, die heb je dan niet meer. Nee, nou misschien wel. Zo'n oude sheriffster doe je op. <laughs> ja, even, Fik, even, hoe smaakt het? Heerlijk. Ja, en... Jij hebt het eigen geproefd over, ja. hè? Ja. ja, en de ja, ja, vanavond van even niet. Nee, en uh, en dan de, de, de, even de knolselderijen... Daniel, hoe smaakt het? Ja, hoe smaakt het? De makreel is dat. En uh, Freek, jij had en de knolselderij. Hoe smaakte die? Macreel, de makreel was toch knolselderij, heerlijk. Ja, wij kunnen niet eh, nu net we volle mond We, we moeten nog praten. Uh, uh, uh, nou, nou, weet je, het doel is nu dat alle gerechtjes mogen maximaal vier handelingen hebben in de keuken. Dus oh. het moet echt gewoon ook qua snelheid en maximaal vier ingrediënten. En hoe snel kan je dan eten? Stel, ik kom binnen om half zes. Hoe laat kan ik dan uh, gevoed buiten staan? Ja, uh, kwart over zes. Echt wel, ja? ja. Oh, dat is wel heerlijk. Dus het nou, moet ook niet te lang. De, de, de kracht is van dit dat de gerechtjes ook snel. Het wordt eigenlijk een soort gewoon hele. Uh, uh, een beetje luxere tapasbar, zoals in Barcelona of, uh, of, uh, ja. of Madrid. of. Uh, of. is en plas. Uh, en hoe er is ga heel veel mis plas, ja. Ja. Hoe ga je jezelf in toom houden? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Oké, okay, vind je recht. Nou, weet je wat? Ik doe er nog één ingrediënt bij. Hoe ga je voorkomen dat het toch weer... Ja, de... niet. Gewoon niet. We hebben echt een hele gouden regel nu. Vier staat er in de keuken. Ja. En dat is het wat het, wat het gaat worden. En maar je had uh, toch een collega in Antwerpen die jaren geleden hier dat ook eens gedaan heeft? Sir Anthony van Dijk. Ja, ja toch? Ja. En, nou en dat dus... is hem ook goed bevallen. Ja, die zit nog steeds elke avond handvol. Ja, ja. ja, het klinkt interessant. Uh, dat zijn dan gerechten 15 euro per stuk. En, ja. hoeveel, en als we dan een beetje een prettige maaltijd willen, hoeveel word je geacht ongeveer te bestellen? Nou ja, twee, drie gerechtjes. Maar één met een goed glas wijn en een lekker stuk kaas daarna is ook... Uh, ook. ook. Nee, dat nee, ja. merk je ook. dat Er, gewoon, er wordt ook mi minder gegeten. Er wordt gewoon minder... Uh, uh, uh, dus moet allemaal, hoeft allemaal niet veel te die, zijn. Niet een grote hoeveelheid. Nee, precies. Dat is ook, die, die, die borden vol, dat is ook een beetje gewoon passé. Oké. Okay. Nou. niets dan uh, aangezegd van je collega's die nog wel in de missie zijn? Nee, mis niet, helemaal niet. Nee. Want gun, die gun ik echt. Uh, en ik heb als de reacties van mijn collega's van Jonny tot Sergio tot, tot Hans van Wolde. Iedereen is laaiend enthousiast. En die weten ook dat ik, het echt, dat ik het gewoon vanuit mijn hart doe. En uh, dat ik het gewoon, uh, ja... Dat ik het zo wil. En er wil. komt dus ook geen lange uitleg meer bij van op een bedje van dit en een bedje van dat. Nou, ja, dat nog wel. Nee. <lacht> geen bedjes meer. Het is bijna drie uur. Zometeen na het nieuws van drie uur treedt Daniel Lohuus op. Hij nam zijn nieuwste album op aan de keukentafel en bij het haardvuur. En het is vandaag Autisme Dag. Straks een debat over de vraag of autisme te genezen is. Dat allemaal na het nieuws van drie uur. Graag dat zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts. De spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, we moeten we anders. Elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts.